In de randstad staat er file op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft en Knopend Ippenburg 4 kilometer. Bij Knopend Ippenburg is de linker dicht. Daar hangt er hangt daar een stuk verlichting los en dat wordt nu hersteld. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZZFM. Met nu. Zandvoort op zondag. Voor Lekker mee zingen met deze van Roos Syndicate en de Mockingbird Hill. Het is 6 over 3, Welkom terug bij Zandvoort op zondag. Een lekkere zonnige zondagmiddag hier in Zandvoort. Ja, ik heb de lamellen maar even naar beneden gedaan in de studio van CFM aan de tolweg, 10 avonds. Ik ja, kon de CD-spelers niet eens meer aflezen. Dus nee, het zonnetje schijnt. Hè? Het zonnetje schijnt hier. Heerlijk gewoon. Het zal gezellig zijn in het centrum van Zandvoort en op het strand. Want het is natuurlijk prachtig weer om er even op uit te gaan. Dat denk ik ook. Maar het is natuurlijk nog beter om de radio dan mee te nemen. Hè? Neem de radio mee en zet hem op 106.9 FM. Het tweede uur met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard luisteraars rond de klok van half vier de evenementenagenda. Want er zijn weer de mooie evenementen in. En rondom ons prachtige dorp Zandvoort die uw aandacht verdienen. Dus houdt uw pen en papier bij de hand. Uiteraard volgen wij voor u de WK-sprint op de televisie. En kijken of de brons haalbaar is voor de Nederlandse dames. Dan wel een metalen plaat voor niemand minder dan bij de mannen. Wellicht dat u dat later op deze uitzending te horen krijgt. Verder natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen voor u uiteraard de Eredivisie. En we maken ons op voor de grote klapper om kwart voor vijf. De PSV ontvangt thuis Ajax. En uh, we hebben natuurlijk ook nog een update van de Volvo Ocean Race. Want de vierde etappe is gisteren gefinished. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Ook het komende uur naar uw lokale zender ZFM. Maar eerst meer muziek. Hier is Bekermats en Teach Me. Heerlijke dansbare muziek van dit moment hoor de Beka Mats en Teach Me. Zonnige muziek ook onderweg. heb je bij dit soort water een temperatuur van ongeveer 25 graden nodig. Nou, dat, dat is het nog lang niet, maar we genoten er wel van uh, op deze zonnige zondagmiddag. We hadden veel veren Galaxy en Dancing Tides. Nou, gisteren hadden we het over de Volvo Ocean Race. We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het gaat met Tim Brunel. Ja, nou daar heb ik uh, min, minder goed nieuws uh, voor. Want het is, zoals u weet, luisteraars, is dat een zeilrace rond de, de wereld. Rond de wereld. En de vierde etappe is gisteren voltooid... en de Spaanse boot Maple heeft de vierde etappe van de Volvo Ocean Race gewonnen... het zeiljacht, meerde gisteren als eerste aan in de haven Auckland in Nieuw-Zeeland. Abu Dhabi Ocean racing, uh, racing arriveerde ruim vier minuten later als, de, als tweede... en nam de eerste plaats over in het algemeen klassement van de zeilrace om de wereld. De Chinese boot Dongfeng voer als derde de finishlijn over... De vierde etappe over ruim 5200 mijl, dat is ruim 9630 kilometer... startte op 8 februari in Sanya en voerde de vloot via de Zuid-Chinese zee... en de grote oceaan langs de oostkust van Australië naar Auckland. De Nederlandse boot Brunel eindigde als vijfde. De achterstand op de winnaar bedroeg een kleine vier uur. Het jacht van de schipper Bouwe Becking lag dagenlang aan de leiding... maar raakte vorig weekend de eerste positie kwijt... door een koers te kiezen waar de wind stilviel. De boot had wel als eerste het zuidelijk halfrond bereikt. In het klassement bezit Team Brunel dat, als dat de tweede etappe won... de derde plaats met 14 punten. De vijfde etappe start op 15 maart. Dan vaart de vloot over de langste afstand van deze etappe... over ruim 6.776 zeemijlen naar het Braziliaanse Itajaí. En uh, volledigheidshalve nog even de uitslag van de vierde etappe. Maffre werd eerst gevolgd door Abu Dhabi Racing. Dongfeng Raceteam werd derde... Team Alma-Vedia werd vierde en Team Brunel vijfde. En de dames eindigden als zevende. Dat betekent voor het algemeen klassement... dat momenteel Abu Dhabi Racing uh, uh, aan de leiding gaat. Gevolgd door Dongfen Raceteam en als de derde plaats Team Brunel. Oké, okay, dus nog alle, kansen, Albert -Jan. nog alle kansen, Albert-Jan? Nog alle kans. Ze zijn er nog lang niet. We houden de Volvo Ocean Race voor je in de gaten bij CFM natuurlijk. Op de zaterdag en de zondagmiddag. We gaan weer even dansen. Hier is Paul en Watts en Changes. Volgens mij wordt deze plaats al gebruikt voor een uh, autoreclame. Bepaald Merk, die gebruiken deze plaats. Door de poll en Watts en changes. Het is negen minuten voor half vier. We gaan eens even kijken naar de in-between standen van de eredivisie, Albert-Jan. Ja, maar ik pak ook even die wedstrijd die inmiddels is geëindigd van half één. Die is om half één begonnen. Excelsior thuis tegen SC Heerenveen. Ongelooflijke uitslag. 3 tegen 0. Nou, een tweetal wedstrijden vanmiddag om half drie. Gestart waarde onder FC Utrecht tegen Feyenoord... Daar staat het 0-0. En FC Grunning thuis tegen ADO Den Haag ook nog steeds een brilstand. Ja, en de belangrijkste wedstrijd van vandaag komt natuurlijk zo meteen om kwart voor vijf. We hebben het over PSV tegen Ajax daar in Eindhoven.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 Ik ben zo blij dat we vandaag met z'n tweeën zijn, Abitun. Zijn we geen lonely boy, hè? Nee. Jo, de, de single volgens mij uit de jaren 70. in ieder geval een lekkere gouden oude. Dat was Andrew Gold en de Lonely Boy. Maar ik, maar ik geef je wel even een compliment voor je muziekkeuze, hoor. Oh, dankjewel, dankjewel. Het is een complimentendag. He. Heel, heel ja. goed, heel goed. Dankjewel, ik ben zeer vereerd. <laughs> en voordat we naar het volgende bericht toe gaan... of naar de evenementagenda, wat wil je? Evenementagenda, even, even, Oh ja, nou we gaan de evenementagenda doen. Maar voordat we daaraan gaan beginnen... twee mededelingen. Vanmorgen is een nieuwe website voor Zandvoort in de lucht gegaan. De website www.zandvoortbruist.nl www.zandvoortbruis.nl met alle informatie over het bruisende Zandvoort. Dus ga gewoon even kijken nemen op Zandvoortbruis.nl. Dan even over de CFM-app. Wij hebben een update gekregen. De CFM-app. Ja. Op, uh, op Android. Dus iedereen die uh, bijvoorbeeld een uh, Samsung heeft, die heeft een uh, update gekregen. En daarna is de livestream niet meer bereikbaar. In veel gevallen. Ja, bij mij wel. Bij jou wel, maar... Ja. In veel gevallen niet. Oh. Dus in ieder geval, daar wordt aan gewerkt. Oh, oké, okay. helemaal goed. Nou, daar komt hij aan, de mag, evenementagenda. Mag, mag, mag ik? Ja, oké. Okay, goed. Nou, vanmiddag natuurlijk uh, kwart voor vijf de kraker uh, PSV tegen Ajax. En dat zal in de diverse horecagelegenheden natuurlijk live te volgen zijn. Houdt u daar nou niet van? U bent van harte welkom om vanaf vijf uur zich te vervoegen bij Lal en Hardy. Want daar speelt de Zandvoortse Bluesband, de Logans Bluesband... Live dat vanmiddag vanaf 5 uur in café Laurel en Hardy. Gaan we naar de dinsdagmiddag, dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie, Shadow of a Doubt. Dat begint allemaal om 1 uur dinsdagmiddag in het circus Sandvoort aan het gasthuisplein nummer 5. Dinsdagmiddag opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren voor Shadow of a Doubt, Hitchcock-thriller uit 1943. Met Teresa Wright, Joseph Cotton en Macdonald Carey, een klassieker van de Hitchcock-thrillers. Dat allemaal dinsdagmiddag vanaf 1 uur in het Circus Zandvoort. Voor meer informatie over Cinema Nostalgie en voor de bioscoopagenda verwijzen verwijzen u even naar de website www.circuszandvoort.nl. www.circuszandvoort.nl En ook woensdagavond is er een Amerikaanse filmavond in het Circus Zandvoort. Wederom in het Gasthuisplein nummertje 5. En dat begint allemaal om 8 uur s'avonds. Cinema uh, Circus Zandvoort presenteert woensdagavond een Amerikaanse filmavond... En deze avond staat geheel in het teken van de typische Amerikaanse sportbeleving... met bijbehorende passie en emotie. De film Foxcatcher wordt vertoond en auteur Maarten Koolsloot... vertelt over zijn boek Strike Out. En dat allemaal aanstaande woensdag vanaf 8 uur s avonds. En dan gaan we naar het Zandvoorts Museum. Want daar is vanaf 6 maart weer een nieuwe expositie te zien... onder de titel Abstractie in Nederland anno 2015.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 Gaan we naar 6 maart, dan is het weer uh, feest in Café Koper... en wel het bordspelavond in Café Koper. En dat begint allemaal om 8 uur s avonds op deze 6e maart. Houdt u ook zo van spelletjes? G spelen, gezellig met vrienden of familie. Wat is het dan leuker om dat te doen in het café... onder het genot van een hapje en een drankje? Geef je op als uh, groene, groentje of als groep... of alleen en speel gezellig met iedereen mee. Er zullen allerlei spellen klaar liggen, zoals Monopoly... Risk, Kolonisten van Kazan en Kees... Nog een, veel, nog een leuk spel thuis liggen, neem het dan gerust mee. Dat allemaal op 6 maart vanaf 8 uur in Café Koper, bordspelavond. Dan is het op 6 maart ook weer tijd voor Jazzy Lounge Club. En dan hebben we het over Café Neuf, Grand Café en Restaurant aan de Halterstraat 25. Elke eerste vrijdag van de maand zijn er verschillende sounds en grooves te horen in Café Neuf. Dat begint allemaal om 9 uur. En meer informatie daarover kunt u natuurlijk vinden op www.cafeneuf.nl. Jazzy Lounge Club, een aanrader. Dan gaan we op 7 maart gaan we met z'n allen weer naar het circuitpark Zandvoort... aan de burgemeester van Alvestraat 108. Want dan is het weer tijd voor de Final Four. De Final Four is de laatste en beslissende wedstrijd... van de Winter Endurance Kampioenschap. Op de tweede de zaterdag van maart zal elk punt van belang zijn... om te bepalen wie zich winterkampioen mag uh, noemen, CQ's mag laten kronen. Dat allemaal, de Final Four op 7 maart. En dat begint allemaal om 9 uur s morgens. Meer informatie over dit evenement en over alle evenementen... die dit jaar op het circuitpark Zandvoort zullen plaatsvinden... kunt u vinden op www.cpz.nl. www.cpz.nl. En liefhebbers, ja, het is uh, op 8 maart weer tijd voor jazz in Zandvoort. Dat begint allemaal om half drie in Gebouwde Krocht aan de Grote Krocht 41... En de, deze keer is Deborah J. Carter te gast. Ook dit seizoen kunt u dus weer genieten van haar vocale kunsten. Dat allemaal op 8 maart vanaf half drie. Meer informatie over dit concert en over alle andere concerten kunt u nakijken op www.jazzinzandvoort.nl. www.jazzinzandvoort.nl. En liefhebbers van jazz aan zee alvast even het volgende: zet vrijdag de 13e in uw agenda, want dan op, dat is op een vrijdagavond... vanaf 8 uur tot 11 uur... is daar zang, zangeres Nathalie Klee uh, uh, te gast. Daar, uh, dat speelt zich allemaal af in Talassa en dat begint allemaal om 8 uur, die vrijdag de 13e. Nathalie Maslee wordt bijgestaan door... toetsenist Jean-Louis van Dam, bassist Daniel Kwelly... En niemand minder dan Menno Veenendaal op de drums. Dus liefhebbers van Jazz aan Zee, u mag het eigenlijk niet missen deze vrijdag de 13e. Vanaf 8 uur in Talassa en wel het bargedeelte, het Juttertje. Tot zover. Ja, gisteren vertelde Tom uh, daar het een en ander over. Het wordt echt een mooi feest daar uh, bij Talassa. Het wordt een helemaal, helemaal leuk feest. Zeker. Ja. Nou, wil je het er even erna kijken? Download dan gewoon even de CFM-app. Te vinden in de Play Store en de App Store. Hier is Omni, een cheerleader.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 Plaatje. Het blijft eigenlijk gewoon een zomerplaat, maar het is natuurlijk hartstikke winterplaat. Hè? We hebben het over december. Het is toch wel winter. You're the Frankie Valley and the Four Seasons en oh, what a night. Ja, WK Sprint, daar gaan we het even over hebben. En dan de uitslag van de dames, want die is binnengekomen. Klopt, en uh, daar is op uh, overall is daar uh, op de derde plaats geëindigd... de Russin uh, Cardina Erbanova. Uh, tweede, de Amerikaanse uh, Heather Richardson... En de eerste, niet, uh, niet geheel onverwachts, Britney Bow. En uh, Margot Boer heeft het helaas niet gered. Mm. Zij eindigde als zevende. Oké, okay, vandaag een drukke dag in Salvoort. Betekent volle treinen. Ja, echt waar. Allemaal op weg naar Zalvoort. Is En zometeen weer terug. En hier is Albert Hamens. En I'm a train. Look at me, I'm a train on a track. I'm a train, I'm a train, I'm a, a train, yeah.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 Ah, die man is gek, die denkt dat hij een trein is. Dat schiet ook niet op, hè. Jor uh, Albert en I'm a Train. Wil je trouwens een kijkje nemen in de studio van CFM? Ga dan even naar www.zfm-live.nl En dan je, zag je zojuist hoe Albert-Jan probeerde een selfie te maken. <laughs> die ja. ging niet goed. Dat is niet gelukt, hè? Nee. Dat zag ik aan je kop. Nee, dat <laughs> ging niet goed. Nederland was cool. En dat was het Silla Romli en hemel en aarde. Ja, ik heb me eens even verdiept in de stand van de eredivisie. Ja, oh, wat is ja. daar gebeurd? Nou, als Ajax nou vanmiddag wint... Als, ja? <laughs> is het de turf, wou je zeggen. Ja, precies. Ja, nee. Dan kunnen ze de achterstand terugbrengen tot 11 punten. 11 punten. En hoeveel wedstrijden hebben we nog te gaan dan? Geen flauw idee. Nee, hè? Maar het wordt wel spannend. Gewoon je wedstrijd vanmiddag. Ja, maar goed, PSV-trainer Philip Cocu is ervan overtuigd... dat zijn ploeg na de Zepert tegen zenit sint petersburg gewoon weer de draad oppakt in de Topper tegen Ajax vanmiddag. De Europese aard uitschakeling is in de ogen van Cocu... vooral een heel leerzame ervaring geweest. En zijn collega Frank de Boer die maakte, bekend dat hij afgelopen, maakte afgelopen vrijdag bekend... dat hij in ieder geval nog anderhalf jaar bij Ajax wil blijven. En uh, is al druk bezig met uh, een en ander samen te stellen voor, uh, te stellen voor volgend jaar. Dus wat versterking binnen uh, de gelederen aan te trekken. Dus uh, gezien, gezien zijn houding van de Boer, zou ik zeggen... want die is al bezig met het volgende seizoen. Mm -hmm. Dus uh, ik denk dat uh, PSV een goede kans maakt om dit jaar... Uh, uh, Loodskampioen, lots Ja. Juist. Waarom heb je daar nou zo moeite mee? Ja, nee. Ik, ik dacht even welke, welke, welke eredivisie is dit? Maar goed. In ieder geval PSV maakt go goede kans om dit jaar uh, dus kampioen te worden in de eredivisie en Ajax hopelijk blijven ze nog tweede. We zullen vanmiddag zien hoe in de onderlinge confrontatie tussen PSV en Ajax hoe de verhoudingen na vandaag liggen. De vanmiddag een tweetal wedstrijden om half drie gestart in de eredivisie die houden we ook voor je in de gaten bij Sanford op zondag. En mocht je net ingeschakeld zijn... Goedemiddag, dit is CFM vanuit Zandvoort. En we zijn er nog tot aan vijf uur vanmiddag... met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zandvoort en de regio. Hier is Paul het doel nog een keer en die single van haar Straight Up. volle Abdul is Ja, we houden de eerste divisie voor je in de gaten. En er is juist gescoord. een van die twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart is. Ja, FC Groningen heeft gescoord. En trouwens, ik moet zeggen, in de wedstrijd zijn er inmiddels al vier gele kaarten uitgekocht. Zo. Dus dat zal wel een pittige pot zijn. Maar in de 53ste minuut scoorde Cherry uit een penalty. Dus Groningen leidt 1 tegen 0. Het we we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 alweer de ene laatste plaats in de tweede uur van Sonsvoort op zondag bij CFM. Joris the shepherd. En wat blijft het een lekkere single? Eh? John the run and Mo. De laatste voor nieuws zijn weer van 4 uur is deze van de 50 Seconds Street. Luister naar I Can't Let You Go.